1 uur. Het NOS-journaal. Niselat Thomassen. Goedemiddag. Marco Kroon opgelucht na vrijspraak drugsbezit. Syrische politie gebruikt traangas tegen betogers in Damascus. En oud-voetbaltrainer Wiel Curver overleden. Het weer. Zonnig. Vanmiddag wordt het maximaal 21 graden aan zee. Tot 26 in het binnenland. Er ontstaan stapelwolken. Later vanmiddag kan in het zuiden plaatselijk een bui vallen. Morgen opnieuw warm en veel zonne. En ook tijdens de paasdagen blijft het zonnig. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft kapitein Marco Kroon vrijgesproken van drugsbezit. De rechters achten bewezen dat de, de bewijzen die het OM aanvoerde voor het bezit van drugs volstrekt ontoereikend voor het bezitten en doorgeven van stroomstootwapens is Kroon veroordeeld tot een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Het Openbaar Ministerie had ook een werkstraf geëist voor het in bezit hebben in vereniging van een onbekende hoeveelheid cocaïne. Wij vinden dat het voorhanden hebben van de cocaïne met zijn vriendin... dat de gesprekjes die er met de huisdieren over worden gesproken... die tegelijkertijd heeft zijn gesprekken en sms'en met uh, verdachten. Er zijn geen afdoende verklaringen gegeven waar het dan wel over zou gaan. Het ging steeds over iets lekkers hè? en heb je nog wat boven. Ja, dat, en daar is geen verklaring voor gegeven. Of tegenstrijdige verklaringen, dat heeft het OM ook altijd betoogd. Inconsistent. Um, en daarvan zegt de rechtbank... ja, wellicht komt dat door het tijdsverloop. Als er zo'n duidelijk opsporingsonderzoek wordt gestart... met observaties, een camera aan de overkant van de weg... met agenten in burger die spullen uit vuilnisbakken halen... had je dan niet ook toch doortassender op moeten treden, als dus je toch zo duidelijk informatie hebt... dat er toch wat mis moet zijn aan het café. Dan had je dan niet ook undercover binnen moeten gaan... en op allerlei andere manieren iets moeten doen? Ja, dat is misschien achteraf praten. Op het moment van het onderzoek neem je bepaalde beslissingen... wat je wel en niet doet. Nou, die keuzes zijn gemaakt. Persofficier Sandra Wiarda tegen verslaggever Mino Remmers. Doordat Kroon niet veroordeeld is voor het bezit van cocaïne... kan hij bij Defensie blijven werken. Defensie voert een zero-tolerance-beleid ten aanzien van drugs. Militairen die op drugsbezit zijn betrapt, worden ontslagen. De strijd in Libië raakt in een impasse, heeft de Amerikaanse admiraal Mullen gezegd. Hij is als voorzitter van de chefs van Staven de hoogste Amerikaanse militair. Volgens Mullen is zo'n 30 tot 40 procent van de Libische grondtroepen uitgeschakeld. En dat percentage zal de komende tijd stijgen. Toch durft Mullen niet te zeggen hoe lang het zal duren voor de Libische leider Gaddafi is verdwenen. Hij heeft geen aanwijzingen dat het terreurnetwerk Al-Qaeda actief is onder de opstandelingen in Libië. Hij reageert daarmee op beweringen dat het verjagen van Gaddafi al Qaeda in de kaart zou spelen. De Amerikaanse senator John McCain is vandaag in Benghazi om te overleggen met de opstandelingen. McCain noemde de opstandelingen helden. Hij wil ze het liefst bewapenen. Een spannende dag in Syrië. Voor de oppositie en voor president Assad... Bij protesten tegen zijn regime zijn tot nu toe zo'n 200 doden gevallen. Vandaag wil de oppositie opnieuw, en nu echt massaal, de straat op... na afloop van het vrijdagmiddaggebed. Correspondent Nicole Fever in Amman. Nicole, er zijn maar weinig journalisten in Syrië. Is duidelijk wat daar nu gebeurt? Ja, inderdaad, er zijn weinig journalisten. En die journalisten die er zijn, die kunnen eigenlijk niet naar de plekken waar de grootste opkomst vandaag wordt verwacht. Maar we krijgen toch berichten binnen van ooggetuigen van mensen uit de steden in Daraa. De plaats waar de protesten begonnen, zouden vandaag ook weer mensen de straat op gaan. Hetzelfde wordt verwacht in Homs. Deze steden, daar zijn een grote hoeveelheid veiligheidstroepen naartoe gedirigeerd... om te proberen de demonstraties een beetje binnen de perken te houden. In het centrum van de stad, daar is traangas gebruikt, in het centrum van Damascus... En men vreest dat net als vorige week mensen uit de buitenwijken zullen proberen uh, in een grote tocht naar het centrum van de stad te komen. En dat probeert men te voorkomen ook door identiteitsbewijzen uh, te, te, te controleren en alle wegen eigenlijk uh, in de gaten te houden. Dat is op dit moment het bericht en ja de verwachtingen van de demonstranten die zijn hoog gespannen voor vandaag. Ja. Assad, de president, die heeft gisteren de noodtoestand opgeheven. Hij vindt dat de demonstranten nu geen enkele reden meer hebben om te protesteren. Ja, de demonstranten die denken daar duidelijk anders over. Die zeggen er zijn nog zoveel wetten van kracht die uh, eigenlijk de bevoegdheden van het regime precies hetzelfde laten die het uh, straffeloos aanpakken van uh, burgers mogelijk maakt. Dus wij gaan gewoon door, wij hebben een aantal eisen, wij eisen democratie, vrijlating van alle politieke gevangenen en uh, het veiligheidsapparaat, dat moet worden vervangen, want dat valt ons lastig. Nou, het is vandaag eigenlijk een uh, soort testcase voor beide kampen, de president die gaat nu uitvinden of er iemand is die onder de indruk is van het afschaffen van de noodtoestand, nou, dat ziet er naar uit als je kijkt hoe de reacties zijn van de demonstranten. En voor de demonstranten is het een test om te kijken of het afschaffen van hun noodtoestand misschien iets voorstelt. Dus of er met veel geweld vandaag zal worden ingegrepen als veel mensen de straat op gaan. Nicole Nicole Sever in Amman. Dit is het NOS Journaal met Isolo Thomas'en. Oud voetbaltrainer Wil Curver is overleden. Zijn grootste succes had hij in 1974 toen hij met Feyenoord kampioen werd en de UEFA Cup won. De Limburger legde zich vanaf het eind van de jaren 70 helemaal toe op techniektrainingen. Hij schreef een aantal handboeken, bracht dvd's op de markt en had een voetbalschool. Hij bleef benadrukken dat je jonge spelers beter kan maken door ze heel veel met de bal te laten trainen. Alle grote voetballers kunnen alleen collectief uitblinken... bij de gratie van hun geweldige individuele kwaliteiten. Dus je moet een jongen eerst individueel 100% perfect maken... of sterk maken voordat hij collectief kan uitblinken. De methode Curver werd door veel nationale bonden en clubs omarmd. Zo werkte hij nauw samen met Manchester United... Wilkurver had het gevoel dat hij in het buitenland meer waardering kreeg dan in eigen land. Volgens voorzitter Joep van Teboekhorst van de Wielcurver Foundation voelde hij zich lang roepende in de woestijn. Tot zijn laatste dag hier in Kerkrade is dat zo gebleven. Want we zijn zelf vanuit de Wielcurver Foundation zijn wij constant bezig geweest om in Nederland zijn uh, oefenstof... ...eigen te maken en te verspreiden. Maar je loopt constant loopt tegen ja, hele dikke ton muren op... ...omdat de verantwoordelijke bestuursleden van zowel professionele clubs... ...als van amateurverenigingen absoluut niet willen overgaan tot... Nog niet eens volgend een van zijn oefenstaf. Curver kon zelf ook goed voetballen. Hij werd in 1956 met Rapid JC kampioen van Nederland. Wil Curver is 86 jaar geworden. Feyenoord speelt aanstaande zondag het PSV met rouwbanden om. TNT heeft maatregelen genomen, nu is gebleken dat de maffia is geïnfiltreerd in vestigingen van het bedrijf in Milaan. De baas van het grootste distributiecentrum in Milaan is op non-actief gesteld. Het contract met een bedrijf dat veiligheidsadviezen gaf is opgezegd. Eerder deze week maakte de Italiaanse justitie bekend... dat de vestigingen van TNT Express in Milaan banden hebben met de maffia. Het gaat om de Ndrangheta, de misdaadorganisatie uit Calabrië, Die zou veel kleine koeriersbedrijven in handen hebben... die als onderaannemers voor onder meer TNT werken. De Italiaanse justitie heeft voor een half jaar een toezichthouder aangesteld. Die moet het bedrijf de komende maanden onderzoeken... en ontdoen van corrupte onderdelen. De VVD vindt dat de aanpak van minister Schippers... voor een veiliger sportklimaat niet ver genoeg gaat. Schippers schrijft in een nota onder meer... dat het OM bij geweld tegen scheidsrechters... net zulke hoge straffen moet eisen als bij geweld tegen agenten... Ook wil ze dat er voor iedereen op en rond het veld duidelijke gedragsregels zijn en dat sportclubs die strikt handhaven. VVD-Kamerlid Liefde vindt dat de maatregelen ook voor de profsport moeten gelden. Hij noemt het onterecht dat amateurs zwaarder worden bestraft voor vergrijpen als schoppen, slaan en bijten. Profsporters hebben een voorbeeldfunctie en daar past geen lichtere straf bij, vindt de VVD. In Dirkshorn in de kop van Noord-Holland is gisteravond een trein tegen een LPG-tank gebotst. De tank die waarschijnlijk uit een auto komt was door onbekenden op de rails gelegd. De trein raakte door de botsing beschadigd en kon niet meer verder rijden. De tachtig passagiers konden na een uur verder met bussen. De politie is nog op zoek naar getuigen die iets hebben gezien bij de spoorwegovergang in Dirkshorn. Interim-burgemeester Bas Eenhoorn wil na 1 juli aanblijven in Alphen aan de Rijn. De oud-VVD-voorzitter bevestigde dat vanmorgen in het Radio 1-journaal. Wel een heel nieuw punt, namelijk uh, dat ik me uh, door wat er is gebeurd in de afgelopen tien dagen enorm verbonden heb gevoeld uh, en ben gaan voelen met uh, wat er in Alphen gebeurt. Met de mensen in Alphen en de mensen in Alphen die roepen uh, mij op straat toe en die zeggen, "Jo, je blijft en dan ga je niet weg. Eenhoorn werd eind vorig jaar voor een half jaar aangesteld om een crisis binnen het Alvense College op te lossen. De burgemeester en twee wethouders waren opgestapt na berichten over ambtenaren die zichzelf en enkele bestuurders huizen hadden toebedeeld. Of Eenhoorn langer blijft is een zaak van de gemeenteraad en de commissaris van de Koningin. De helft van alle ZZP'ers is ontevreden over het aantal opdrachten. dat ze vorig jaar hebben gekregen. Het blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel. Vooral ondernemers in de informatie- en communicatiebranche. hadden naar eigen zeggen minder werk dan ze aankunnen. De ZZP'ers bundelen steeds vaker de krachten. om meer en grotere opdrachten te krijgen. Die halen de zelfstandigen zonder personeel. in veruit de meeste gevallen binnen via hun eigen netwerk. Het aantal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ZZP'ers steeg vorig jaar met bijna 70.000 naar 714.000. Er is nieuws uit Den Haag over de toezichthouders... die een gedeelte van het politiekorps zouden moeten vervangen. Een plan van minister Opstel is dat. Verslaggever Marcel Bril, wat is het nieuws? Dat die politietoezichthouders er niet zullen komen... Er stond in het regeerakkoord en in het gedoogakkoord... dat er wel toezichthouders zouden komen. Hoe dat precies in elkaar zou zitten, dat was onduidelijk. Toen is de minister het ministerie bezig gegaan... om dat plan te ontwikkelen. Maar dat plan is nu van tafel. Die toezichthouders die zouden een aantal Moeten vervangen. Die toezichthouders die zouden minder bevoegdheden krijgen dan gewone agenten. Dat maakt het allemaal wat goedkoper. Maar uh, dat gaat dus niet door. Uh, het hele, uh, um, hele plan is van tafel. Er blijven gewoon uh, het aantal agenten uh, dat tot nu toe ook is. En dat zullen er dus niet minder worden. Nee, waarom trekt op Stelten nou juist vandaag dat planning? Ja, dat staat nog niet helemaal in die korte mededeling. Maar het laat zich wel raden uh, gisteren toen de NOS met deze berichten kwam kwam dat het plan er was om die agenten een gedeelte van het korps te vervangen door toezichthouders. Toen uh, reageerde alles en iedereen heel negatief. De politiebonden, maar ook uh, de korpschefs, maar belangrijker nog ook de politiek, de PVV en de VVD, de politieke vrienden, zal ik maar even zeggen, van de minister. Die zeiden, ja, dat kun je toch helemaal niet maken, uh, want wij uh, willen Nederland veiliger maken. Wij zeggen, er moet meer blauw op straat komen. En wat doe je dan? Dan ga je agenten vervangen door uh, mensen met minder bevoegdheden. Dus ja, dan ontstaat eigenlijk het imago uh, dat we in plaats van meer blauw minder blauw op straat krijgen. En dat vonden de partijen geen goed idee. Dat vindt de minister nu dus ook geen goed idee. En hij zegt, uh, we houden gewoon ons politiekoops. Dus geen zorgen, die plannen gaan van tafel. En de bezuinigingen die ermee gemoeid gaan, dat is zo'n 30 miljoen, gaan we op een andere manier invullen. Marcel Bril in Den Haag. Sport. De Nederlandse judoploeg doet het goed op de tweede dag van de Europese kampioenschappen in Istanbul. De eerste dag liep uit op een grote teleurstelling. Alle Nederlanders waren na de tweede ronde al uitgeschakeld. Verslaggever Kees Jonkind volgt het toernooi. Kees, nu zijn er wel medaillekansen. Zeker, het gaat een stuk beter dan gisteren gelukkig. Uh, Edith Bos heeft de finale gehaald. Uh, oh. Dat is voor het eerst uh, sinds 2005 dat zij weer eens de Europese finale haalt. Dus dat is een uh, heel goed resultaat. Uh, dit is later deze middag, dus uh, dat is nog even afwachten hoe dat gaat. In diezelfde klasse tot 70 kilogram nog een Nederlandse in actie. Die heeft het ook goed gedaan, maar die uh, verloor uiteindelijk van de wereldkampioen in de herkansing. Dus die heeft geen kans meer op een, uh, op een uh, medaille. Nog wel kans op een medaille voor Annika van Emden in de klasse tot 63 kilogram. Zij staat uh, straks in de kwartfinale. En in diezelfde uh, klasse Esther Stam, de debutante, die werd in de tweede ronde uitgeschakeld door een uh, zeer sterke Sloveense. Geen uh, slecht optreden van haar. En dan hebben we nog Dek Elmond, de enige man die vandaag in actie komt in de klasse tot 73 kilogram. De, de, de vieze wereldkampioen. En hij heeft zojuist de derde ronde gewonnen van de Duitse Vulk. En staat dus in de kwartfinale. Kees jong vanuit Istanbul, dankjewel. Er is verkeersinformatie bij de AMB Johnson Hoka. 31 files, goed voor 155 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort naar Amersfoort staat nog 5 kilometer bij aan ongeluk. Het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Opmerkelijk druk op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht nog 7 kilometer. En er zijn nog steeds veel Duitsers onderweg naar Nederland. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. 15 kilometer tussen de Duitse grens in Arnhem-Noord. Dan de A16 Rotterdam in de richting Antwerpen. Daar staat voor het kloop het Galder 9 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert uit de rechte rijstrook. En druk richting de Zeeuwse kust op de A58. Daar staat tussen Ridland en de Vlakentunnel 7 kilometer. En op de N59, daar staat tussen Knoop het Hellegadsplein en Den Bommel 5 kilometer. De hoofdpunten van het nieuwsminister opstelt en trekt zijn plan in... om agenten te vervangen door goedkopere toezichthouders. De Syrische politie gebruikt traangas tegen betogers in Damaskus. En oud-voetbaltrainer Wiel Curver is overleden. Hij was 86 jaar. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV weer op deze zender. Het vervolg van lunch. Goeiedag, daar ben ik weer. De bedrijven- en gezondheidsconsultant van CZ...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vlachtwet in de provincie Groningen wordt vaak als voorbeeld genoemd als gemeente waar ze er goed in slagen om mensen weer aan het werk te krijgen. Maar wat doen ze daar dan zo goed? Dat is de vraag voor vandaag. Het laatste deel van het radiodagboek van de Alvense burgemeester Eénhoorn, die is nog maar een paar maanden waarnemer daar in Alve, toch voelt hij zich sinds het schietdrama enorm verbonden met de mensen daar in Alve aan de Rijn. Iedereen in Alve was er voor elkaar en er heerst een enorme verbondenheid. Er is iets veranderd. En ik hoop dat we dat vast kunnen houden. Uh, dan kunnen we met recht zeggen 9 april was een ramp 9 april was iets verschrikkelijks. Maar het heeft ook iets goeds gebracht. namelijk We zijn er sterker uitgekomen. Het is een, uh, een stad uh, die niet zomaar een gewone stad is... maar een bijzondere stad waar je trots op kunt zijn. Fijn om daar te wonen en te werken. En na half twee is het En daarin gaat het over de uitspraak in de zaak Marco Kroon. De militaire held die is onderscheiden met de Willemsordings... dus vrijgesproken van drugsbezit. Wel kreeg hij een voorwaardelijke werkstraf en een boete... voor het in bezit hebben en doorverkopen van stroomstootwapens. Kroon zelf heeft steeds ontkend dat hij drugs in zijn bezit heeft gehad. Sympathisanten van kapitein Kroon vinden dat hij echt gezocht is door justitie. Wat vindt u eigenlijk? Daarom onze stelling. Het OM heeft Marco Kroon onevenredig hard aangepakt. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert gebruikt dan de hashtag standpunt. Dit is Radio 1 Lunch. Voor de lunchvraag gaan we vandaag naar Vlachtwedde in Oost-Groningen. Wat daar gelukt is, is dat de sociale dienst begrijpt. dat zijn niet alleen de instantie die de uitkeringen moet verstrekken. We zijn ook de instantie die moet proberen mensen aan het werk te helpen. En die zijn erin geslaagd in een van de zwakste economische krimpregio in Nederland, in Oost-Groningen. Om het aantal mensen in de bijstand dramatisch te reduceren. door mensen met een loonkostsubsidie tijdelijk in dienst te helpen van een werkgever. die vervolgens in heel veel gevallen deze mensen ook in dienst heeft genomen. En ik zou zeggen. laten we een keer samen naar uh, Vlachtwedden gaan. Nou, dat klinkt veelbelovend. Het lukt de gemeente Vlachtwedden om iedereen uh, aan het werk te krijgen. terwijl veel andere gemeenten daar niet in slagen. En lunch vraagt zich dus af: wat is het wonder van Vlachtwedden? Vanavond nemen onze NCV-collega's van Altijd Wat op TV... en kijk je daar in die uh, gemeente. En nu is Hendrik Klap aan de draad, de verantwoordelijk wethouder. Uh, dag, meneer Klap. Goedemiddag. We begonnen net met lovende woorden van premier Mark Rutte... die die sprak toen hij nog staatssecretaris was he, van Sociale Zaken. Waarom stelde hij uw dorp als voorbeeld eigenlijk? Hij stelde ons door als voorbeeld omdat wij ja, erin slagen om uh, heel veel mensen uit die bijstand te krijgen en uh, aan het werk te helpen. En hij is uh, uh, drie jaar geleden is hij bij ons op bezoek geweest en uh, was het enthousiast. Hmm. De methode die u hanteert heet de 1-2-3 methode. Dat klopt. Leg eens uit dat wat dat de... het is. Op dag 1 dan uh, meldt u zich bij het uh, UWV. Als daar blijkt dat u een bijstandsuitkering nodig bent, dan uh, worden uw gegevens diezelfde dag nog naar ons gemaild. Ook diezelfde dag nog wordt uh, contact opgenomen met u. En vervolgens zit u op dag twee. Zit u uh, bij de gemeente waar u een uh, cv maakt en een uh, motivatiebrief, uh, zoals wij dat noemen. Dat betekent dat u een brief schrijft waarin u zegt aangeeft uh, wat u nog wel en niet zou, uh, zou willen. Ook op dag twee wordt er een, een trajectplan gemaakt. Die wordt door ons en door u ondertekend. En op dag drie dan zit u ergens in een van onze projecten. Of bij een werkgever gaat u stage lopen. Ja. Um, dus, dus eigenlijk hebben mensen binnen drie dagen dan alweer werk? In ieder geval zijn ze binnen drie dagen weer actief uh, op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat ze gewoon om acht uur s morgens uh, aanwezig moeten zijn. Tot vier uur s middags. En uh, ja, gewoon een, uh, een werkweek hebben. Ja. Maar dat is niet per se dus een nieuwe baan die ze dan ineens hebben? Nee hoor, dat hoeft niet. Dat kan wel, maar dat hoeft niet. Uh, uh, als er geen baan is, gaat u gewoon met behoud van uitkering uh, aan de slag in een van ons projecten. Zoals daar zijn. De Leerwerkwekerij, we hebben een uh, schildersproject, we hebben een uh, schoonmaakproject, we doen opleidingen uh, met de PI. Dus uh, ja, mogelijkheden genoeg voor ja. u. Nou, als gezegd, hè, vanavond een lange reportage te zien in Altijd <coughs> wat van de NCV. Uh, even luisteren naar een heel kort fragmentje daaruit. Uh, via de gemeente kon ik opleiding tot hoeven hier volgen. En aangezien dat ik al een jaar in bij, bij het UWV liep en over moest op een uitkering via de gemeente, ben ik, kon ik, hier, ben ik hier tussengerold. Je doet een beroep op de wetwerk en bijstand en dat ja. betekent dat je voor 40 uur een uitkering hebt. Mm -hmm. En dan wij je dus ook 40 uur gaan activeren. Ja. Je wordt eigenlijk werknemer van de gemeente Vlagwelle. Daar komt het op neer. Ze bieden je een opleiding aan en dan moet je er ook wat voor doen. Ja, uh, meneer Klap, dus, dus mensen met een uitkering, die tekenen een contract met de gemeente... en die komen dan in een soort werktraject terecht? Ja, hoor, die komen gewoon een, uh, op, een, op een werkplek terecht uh, in, uh, behoud, met behoud van uitkering. En uh, als ze willen uh, is daar ook de mogelijkheid tot opleiding... en met, ja, uiteindelijk met als doel uh, om weer naar een reguliere werkgever uh, te gaan. Ja, ja, en ze komen dus eigenlijk in dienst van de gemeente werken. Nou, dienst dat is een groot woord, maar uh, ja, men krijgt een uitkering, vinden wij. En uh, ja, dat is eigenlijk je salaris en uh, daar ga je wat voor doen. Daar moet je dan wat voor doen. En wat, wat moeten ze dan allemaal doen? Wat zijn dat voor baantjes die jullie uh, hebben liggen? Nou, op de leerwerkwekerij hebben wij een, een, een kwekerij. Daar worden bloemen gekweekt, daar worden heesters gekweekt. De, ook, de, ook vanuit daar uh, hebben wij een klussendienst uh, voor, voor onze ouderen uh, in onze gemeente. Dat die zo lang mogelijk uh, zelfstandig kunnen uh, wonen. Dus daar gaan ze ook klusjes doen. Dat is uh, schoffelen, grasmaaien, uh, de de knippen, Een lampje ophangen als dat nodig is. Dus uh, ja, men is gewoon actief en, en doet iets voor die uitkering. Nou is het nou even een hypothetisch voorbeeld. Er is iemand uit Vlagwerder geweest die heeft in de stad gestudeerd. In Groningen natuurlijk dan. Die heeft een mooie studie gedaan, universitaire opleiding. En die zegt, ja maar wacht even, in zo'n kwekerij uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar daar heb ik geen opleiding voor gedaan. Wat zegt nee, u dan? Dat nee, dat klopt. Maar uh, ondanks dat uh, uh, gaat hij er toch naartoe. En uh, we hebben uh, vorig jaar iemand gehad uh, die had een uh, universitaire opleiding. Die is ook naar de kwekerij geweest. En heeft daar vervolgens een communicatieplan voor ons geschreven. Dus is nuttig bezig geweest. Dus voor iedereen is wel wat te doen, zegt u? Ja hoor, voor iedereen is er wat. En uh, wij kijken ook naar het verleden van, uh, van mensen uiteraard. Maar uh, ja, als er even ni niks is wat uh, bij dat verleden past... dan gaan we toch even iets anders doen. Nou. En stel nou dat je zegt van ja, leuk en aardig... maar dat doe ik gewoon niet aan mee. Wat dan? Ja, dan heb je een probleem, want dan krijgt u uh, de eerste keer als u niet opkomt, dan uh, krijgt u een waarschuwing. En vervolgens wordt u gekort op de uitkering en dat kan oplopen dat de hele, dat de hele uitkering gestopt wordt. Ja, dus, dus dat kan gewoon en, uh, en, en dat is ook de stok achter de deur voor mensen om wel mee te doen. En, en hoeveel mensen komen daarna dan weer snel in een, in een nee, ik noem het even, dat noem het dan maar even een echte baan? Dus gewoon bij een bedrijf of zo aan het werk? Nou, dat varieert van uh, zeg maar één dag tot, uh, tot een half jaar. Maar eh, goed, dat is afhankelijk van uh, feiten en omstandigheden. En, uh, maar goed, de ene is er maar een dag en de andere die, die kan er best een half jaar zijn. Mm. Nou, is vlagwetten, ik ken het zelf, want ik, ik, ik heb daar zelf lang gewerkt en gewoond in dat, in dat gebied, uh, is, is natuurlijk niet zo groot als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Amsterdam. Zou dit één op één ook in Amsterdam kunnen, bijvoorbeeld, in de grote steden? Ja hoor, ik ben van mening van wel. Alleen je moet het terugbrengen tot een bepaald niveau. En ik zeg altijd het voorbeeld van, van Eh uh, Zeg maar 120 mensen uh, met daarop een uh, aantal case managers en account managers. die zijn uitermate belangrijk. Die, die bezoeken werkgevers en halen vacatures. Dus als je het terugbrengt op dat niveau, dan, uh, dan lukt dat best. En uh, ja... Er zijn heel veel gemeenten in Amsterdam die zaken doen met de reintegratiebedrijven. En daar moet je mee stoppen en dan heb je ook geld om dit uit te voeren. Want waarom doen die het niet goed dan? Ja, die doen het helaas niet goed. Dat is ook de reden dat wij op deze manier zijn begonnen. Wij hadden een contract met reintegratiebedrijven en geen resultaat. Een hoop geld gekost en daar zijn we mee gestopt. En nu zijn we dus minder geld kwijt en beter resultaat. Maar waar zit hem dat in dan? Want die reintegratiebedrijven zijn er toch juist voor zou je denken? Ja, maar je ziet heel vaak uh, uh, dat reintegratie uh, trajecten worden aanbesteed. En uh, dat hebben wij ook dus gedaan. En we kregen dus reintegratiebedrijven uh, uh, verder weg uit het land. Ja, en die kennen de markt hier niet. Die kennen de, de, de werkgevers niet. Die kennen niet uh, de mentaliteit van werkgevers. En uh, dan lukt het niet. Nee. En eigenlijk is, zegt u dus eigenlijk... Wij als gemeente nemen in feite het initiatief. We laten het initiatief niet zitten bij degene die op dat moment werkloos is. Want dan heb je kans dat mensen maar wat... Ja, aanblijven, land te En nu zit er een stok achter de deur. Wij nemen het initiatief en we begeleiden ze naar een bepaalde richting. Ja, precies. Wij, wij uh, nemen het initiatief. Wij, wij vragen ook dingen van mensen. En uh, als hij dat niet doet, ja, dan blijft men toch thuis op de bank zitten. En dat kan niet de bedoeling zijn. Daar zit een werkgever nog niet op te wachten. Iemand die twee, drie jaar in de bijstand is uh, en, en verder niet actief is. Ja, daar zit echt een werkgever niet op te wachten. Rut is er heel enthousiast over. Is hij daarna nog eens een keer komen kijken of niet? Nee, hij is nog niet weer terug geweest. Maar uh, ja, wellicht uh, komt hij nog een keer deze kant op. Uh, Paul de Klom, die komt, uh, de, de huidige staatssecretaris, komt op 23 mei. Dan hebben wij een uh, landelijk symposium uh, over de 1-2-3 methode. Ja, en dan kunnen andere gemeenten daar voordelen. Maar ik geloof dat het ook in Eindhoven al gebeurt en... Spijkenisse, hè, uit mijn hoofd. Nissen is ook op de goede weg uh, bezig. En ook Eindhoven uh, doet veel aan uh, het reintegreren van mensen. Nou, en dat is op zich een goede zaak. Gemeentebestuurders die dit horen en nog niet van wisten... die moeten dus naar dat symposium komen. Daar worden ze helemaal bijgepraat. Uh, voor nu al een deel gebeurd door u. En vanavond dus ook te zien in Altijd Wat. Dank voor de uitleg. Hendrik Klap, wethouder in uh, Vlachtwerden. Uh, ja, volgens door uh, premier Rutte de zo geprezen uh, gemeentevraagd... krijg je dus mensen aan het werk... door meteen een werktraject met ze af te spreken... Ook als dat misschien niet helemaal bij ze past. Vanavond dus een reportage in Altijd wat. 5 voor 9, Nederland 2. Het Radio-dagboek. Deze week met Bas Eénhoorne, burgemeester van Alfa de Rijn die na de crisis van 9 april, de schietdrama, op weg is... naar de grote herdenking op woensdag. Ja, Inhoorn sluit deze week af met nog een keer een bezoek aan... winkelcentrum De Ridderhof, waar dus twee weken geleden... dat vreselijke schietincident was. Het is wel heel indrukwekkend. Als je hier zo loopt op weg naar De Ridderhof en dan bij de entree... en dan nog al die bloemen en kaarsen. Het is eigenlijk heel bijzonder... Het begint natuurlijk wel te verleppen. We gaan dat ook allemaal weghalen nu aan het eind van de week. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En dan gaan we kijken of we een, blijvend, ja, een blijvende herinnering uh, kunnen creëren... hier in de Ridderhof samen met uiteraard uh, de winkeliers. Maar dit is nog, uh, toch nog heel indrukwekkend, zoals het hier staat. Het is, uh, dit is, uh, dit, uh, ja. Mensen blijven er ook weer stilstaan. Het is heel goed. Goeiedag. Hartstikke goed. Ja, dankjewel. Hier ook binnen een enorme bloemenzee voor de gevallenen. Uh, bij de verschillende plekken waar mensen zijn omgekomen zie je dat. He, ook uh, de plek waar Magriet Haar bijvoorbeeld is omgekomen. Allemaal bloemen, maar ook op de andere plekken. Ja, dat is toch heel indrukwekkend. En uh, nou ja, dan zie je de voorzitter. Uh, die is weer gewoon aan het werk. En de voorzitter van de winkeliersvereniging is gewoon bij het, met zijn zaak, kip en zo... weer bezig om de spullen te verkopen. En dan gaan we zo even een, uh, een tosti halen. Toen ik hier vlak uh, na de dramatische uh, schietpartij was, dag, uh, toen uh, uh, was het helemaal ja, surrealistisch, zeg maar. Doodstil, uh, je zag overal nog de restanten van de chaos... Uh, visbakjes uh, stonden er nog met vis in die niet mee waren genomen. Boodschappen, uh, tassen her en der. De, de lopende band bij Albert Heijn. Nou, dat soort dingen. Onbegrijpelijk. en Nu, ja, nu leeft het weer. Nu komen mensen weer. Uh, en dat is ook goed zo. Hè? Uh, zoals we bij de herdenking zei, uh, heb het leven lief. Hier moeten we dat weer uh, zorgen dat we het weer fijn vinden om te winkelen. Dat we weer fijn vinden om hier met elkaar uh, onze boodschappen te doen. Gewoon zoals het hoort. Het zal wel even moeilijk zijn, maar... Uh, je merkt, het leeft weer. Mensen zijn er weer. Dus, en daar willen we ook aan bijdragen. Ook, ik wil er zelf ook voor zorgen dat dat weer gewoon zo gebeurt. Als ik zo terugkijk op de week dan moet ik zeggen, dat, dat is uh, als, als een vaart voorbij gegaan. Constant in de weer, constant met mensen praten. Vanuit een onwezenlijke situatie op de 9e april... in de chaos, in de ramp die ons uh, trof, uh, is iedereen... Zo geweldig in de weer geweest. Zo uh, uh, professioneel. Maar ook hoe de mensen in de stad hebben gere gereageerd. Het is net... Ja, dat klinkt een beetje gek. Of, of, of Alphen helemaal is veranderd. Alphen vanuit een wat... Ja, gewone stad. Midden in de Groene Hart. Prima om daar te winkelen, Prima om daar te wonen. Is het nu ineens uh, Alphen de Rijn? Oh, je daar? Uh, bijzondere stad. Uh, ja, we hebben het ook heel goed met elkaar. We zijn trots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 Ik ben een beetje een zondagskind eigenlijk. Ik heb altijd leuke dingen gedaan. Ik heb mijn hele leven iets kunnen doen wat ik graag wilde. Vanaf mijn 29ste was ik burgemeester en dat wilde ik altijd. Dus ja, wat wil je nog meer? Nu zit ik hier in Alphen. Ik... Tijdelijk om een bestuurscrisis op te lossen. En uh, nou kom ik uh, ineens in deze rampsituatie terecht. en deze chaos waar ik mijn bijdrage mag leveren. Waar mensen met z'n allen zeggen, echt, fijn dat het zo is afgevuurd. Dat het zo is gegaan. Dank je wel. Ja, en nu zit ik een beetje naar de toekomst te kijken. Hoe ga ik nou verder? Want ik zou weg uh, per 1 juli. Uh, dus voor de zomer. En uh, ja, ik eh, hoor mensen die zeggen, nou moet je wel blijven. Nou, ik wil er niet op vooruit lopen, maar ik, uh, in mijn gedachten moet ik zeggen... wordt het wel steeds moeilijker om afscheid te nemen van Al van der Rijn. Uh, dus nou, ik wacht eens dus even af wat de commissaris van de Koningin ervan zegt. Maar mijn toekomst... Uh, uh, ik heb tal van hele leuke dingen om te doen. Maar als ik daar nog een bijdrage aan kan leveren aan uh, Al van der Rijn... en de mensen zouden dat willen en de commissaris zegt... nou blijf je nog maar even, dan zou dat best kunnen. Dat had hij eerder van de week ook al aangegeven dat hij eigenlijk wel in Alphen wil blijven. Bas horen, dus. U hoort hem de hele week in het radiodagboek. Gemaakt door Ingrid Koning. Terugluister kan via de podcast lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En volgende week volgen we in het radiodagboek actrice Olga Zuiderhoek. Zometeen stand.nl. De stelling, het OM, heeft Marco Kroon onevenredig hard aangepakt. U weet, vanochtend is de uitspraak gedaan door de rechtbank. En Kroon is vrijgesproken. Maar de vraag is nu, heeft justitie het niet te ruim ingezet bij deze oorlogsheld? Het OM heeft Marco Cronus onereenvredig hard aangepakt. U kunt ons bereiken via de bekende kanalen. Misschien is bellen het handigst, want dan kunt u snel u eens of oneens geven. Misschien zelfs dat eens of oneens ook motiveren in de, in de uitzending, want dat vinden we altijd leuk. 0800 1101, dat is dat gratis nummer. Dus 0800 1101. Stand.nl, zometeen. Eerst is hier, Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Opstelten ziet af van het plan voor toezichthouders bij de politie. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Opstelten een deel van de agenten wilde vervangen door toezichthouders met minder bevoegdheden. Dat moest een besparing opleveren van 30 miljoen euro. De bonden en de politiek reageerden negatief op het plan. En Opstelten schrijft nu in een verklaring dat hij het beeld tegen wil gaan dat hij een politie light creëert. Het plan voor de toezichthouders is daarom van tafel. Het kabinet houdt wel vast aan de bezuiniging van 30 miljoen. In de Syrische hoofdstad Damaskus heeft de oproerpolitie traangas ingezet tegen betogers. In de stad verzamelde zich na het vrijdagmiddaggebed een menigte die tegen het regime van president Assad demonstreert. In heel Syrië wordt al weken gedemonstreerd en daarbij zouden al meer dan 200 doden zijn gevallen. En Marcel Geloof wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws. Hij volgt per 1 juli Hans Larousse op die de NOS na 23 jaar verlaat.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 40 files, goed voor 190 kilometer. Zo erg druk op de A2 in Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 7 kilometer. En er zijn nog steeds veel Duitsers onderweg naar Nederland op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen de grens en Arnhem-Noord. A16 Rotterdam richting Antwerpen, bij Knoop het Galden nog 5 kilometer. Daar stond een vrachtwagen stil, wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Maar op de A19 richting Antwerpen staat nog een lange file, dus u kunt het Omrijden via Bergelop Zoom. Op de A27 Utrecht naar Breda is het erg druk. 13 kilometer tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Sint-Andersbosch. De A58 over naar Breda, daar is een ongeluk gebeurd bij de afwit Hilvarenbeek. Daar staat inmiddels 7 kilometer en er is één reis ook afgesloten. En richting de Zeeuwse kust is het erg druk op de A58, daar staat voor de Vlakentunnel 7 kilometer. En op de N59, daar staat tussen Kropend Herregatsplein en Den Bommel 5 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. Ja, de rechtbank deed vandaag dus uitspraak in de zaak tegen Marco Kroon. Ruim een jaar duurde die zaak tegen deze oorlogsheld. Hij werd verdacht van verboden wapenbezit en drugsgebruik en drugshandel ook. Het uiteindelijke oordeel luidde... De Militaire Kamer spreekt verdachte vrij van een drugsbezit... en veroordeelt verdachte voor het bezit en doorleveren van stroomstootwapens... tot de betaling van een geldboete van 750 euro... ...en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur met 40 dagen vervangende hechtenis... ...en met een proeftijd van twee jaar. Nou, ik kijk liever niet terug op deze periode. Het is echt gewoon eh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor me, hè, mijn familie... ...en eh, met name voor mijn vriendin gewoon een eh, ja, hel. Uiteindelijk zijn er in deze zaak helaas alleen maar verliezers. Ik ga nog liever een keer de Shoren als dat ik nog een keer doe. Ja, we hebben gewoon ons werk gedaan strafbare feiten opsporen namelijk... ...zegt het Openbaar Ministerie na de vrijspraak van oorlogsheld Kroon. Uh, er was uh, voldoende aanleiding voor onderzoek naar Marco Kroon, zegt het OM. Kroon zelf vindt dat door deze beschuldigingen zijn blazoen voor altijd is besmet. Mensen zullen altijd denken waar rook is, is vuur. Al dus Marco Kroon vanochtend. Ik praat erover door met Hans Kozy, oud bevelhebber van de landscheidkrachten. Dag meneer Kozy. Goedemiddag. We beginnen standpunt er altijd met de drie keuzes. Mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Waar rook is, moet toch ook wel vuur zijn? Nee. Liever in de loopgraven dan voor de rechtbank. Ja.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 U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. Dan telt u eens of oneens ook mee. En u kunt ook nog een keer twitteren. Gebruik dan de hashtag standpunt. Uh, meneer Koozi, het OM heeft Marco Kroon onevenredig hard aangepakt. Dat is de stelling waar we vanuit vertrekken. Bent u daar mee eens of oneens? Daar ben ik mee, uh, mee eens. Ja. Leg eens uit waarom. Nou, ja, ik vind het uh, heel bijzonder dat voor een, een verdenking van een, uh, uh, ja, een, een licht, uh, lichte overtreding... namelijk het in bezit hebben van, van drugs of, of gebruiken van drugs... om daar dan zo'n ontzettend groot onderzoek naar te plegen... dat ze zes maanden lang hebben ze dus een, een, een waarnemingsteam uh, het café laten, laten, dag en nacht laten uh, bekijken. En dan denk ik, voor zoiets... Nou, dat is echt toch wel heel erg overtrokken. Maar ja, goed, u weet ook, Defensie heeft een zero tolerance bereid. Dus ook al, ook al zou hij maar één snuifje hebben genomen, dat zou niet goed zijn. Nee, maar dat is iets anders. Dat is namelijk, Defensie heeft dus een, een regel gemaakt... Uh, die dus veel strenger is dan de, dan de wetten in Nederland. En dat gaat niet gecontroleerd worden door het Openbaar Ministerie. Dat nee. is Defensie zelf nee. die, uh, die dat uh, doet. Maar, maar zegt u daarmee dan ook eigenlijk dat als ze dit al uh, een zaak vinden... dan hadden ze dat veel meer uh, onder de pet moeten houden. Veel meer, uh, laten we zeggen, onder de oppervlakte rechercheren. Want het werd nu onmiddellijk naar buiten gebracht natuurlijk. Nou ja, als je zo uh, uh, met zoveel uh, mankracht uh, bezig bent... om om dat allemaal te onderzoeken, dan lekt dat natuurlijk uit. Dat is, dat is helder. Ja. Justitie weet nog niet of ze in beroep zullen gaan tegen de uitspraak. Wat verwacht u eigenlijk? Nou, daar kan ik geen wijs woord over zeggen. Dat is een zaak van het Openbaar Ministerie. Ik heb ook natuurlijk het vonnis niet, niet gezien. Dus daar hangt natuurlijk ook van af op welke manier die vrijspraak voor drugsgebruik en drugsbezit daar genoteerd staat. Ja, uh, uh, misschien na, na het luisteren naar deze uitzending uh, zullen ze misschien ook denken van... Uh, laten we het er nu maar bij zitten. We, we weten het natuurlijk ook niet, de, volgens de advocaat van uh, Kroon, uh, Geert-Jan Knoops... zou hoger beroep een hel voor hem zijn, voor Kroon dus. Uh, laat Justitie de strijdbel alsjeblieft begraven, zegt hij. Um, heeft, heeft Justitie inderdaad die strijdbel in handen, vindt u? Ja, dat hebben ze, want uh, ik ben het met die uitspraak van, uh, van zijn advocaat uh, geheel eens. Maar ik denk niet dat het Openbaar Ministerie daar uh, erg veel belang aan hecht. Nee, u bedoelt aan die uitspraak van Knoops? Van Knoops, ja. Nee, nee. Nou, we moeten dat inderdaad gewoon afwachten. U hebt uh, Marco Kroon een aantal keren gesproken, begreep ik. Ja, uh, de laatste keer was maar heel kort uh, tijdens de receptie. En toen was het onderzoek uh, bezig. En uh, het enige wat ik daar gedaan heb, heb hem heel veel sterkte gewenst. Omdat ik dus heel goed begreep in wat voor uh, rottige situatie hij verkeerde. En, en vooral dat het zo lang duurt. Wat voor indruk krijgt u van hem? Ik bedoel, Hij, hij maakte daar een zeer zelfverzekerde indruk toen hij in het getuigenbankje zat. Um... Of in het verdachte bankje ook zat natuurlijk. Dat was toen nog zo. Uh, hoe, hoe veerkrachtig is hij? Stel dat dat hoge beroep er wel komt. Kan hij dat aan? Ja, hij is een, is een ijzersterke man. En uh, ik denk ook dat hij uh, vanda vandaag dat heeft uitgesproken... dat zijn familie en zijn naaste vrienden, maar vooral zijn vriendin... Uh, het nog het moeilijkste mee uh, hebben gehad. Want ja, die zijn helemaal uh, machteloos. Uh, moeten ze maar wachten hoe het, hoe het afloopt. En er is niks uh, verschrikkelijker dan zo lang grote onzekerheid. De dragers van de Willemsorde die nog in leven zijn... die zeggen eigenlijk allemaal uh, als drager leef je in een glazen huis. Um, dat dat God voor Marco Kroon ook. En daarom is deze hele zaak natuurlijk ook, ook, ook gewoon bijzonder. Want als hij gewoon een, een, een, uh, nou ja, een sedgeant was geweest... die ergens achteraf in een kazerne had gewerkt, dan had niemand ernaar gekraaid. Uh, heeft het OM daar genoeg rekening mee gehouden, vindt u? Nee, maar ik vraag me ook af of dat uh, het openbaar ministerie zou moeten doen. Want uh, voor het openbaar ministerie zijn uh, elke verdachte is hetzelfde. En zij wegen dus af uh, of ze vervolgingen inzetten, ja of nee. Dus, dus eigenlijk zegt u, ja, daar kun je niks over zeggen als zij besluiten dat dit een zaak is. Dan moeten ze ook gewoon die zaak uh, serieus en volledig aanpakken. Ja, ja, Dan maakt het niet uit of iemand een Willemsorde heeft. Klopt. Ja. Um, volgens Kroon's advocaat heeft het OM onderscheid gemaakt tussen de gewone Nederlander en de militair Kroon. Vindt u dat ook dat hij strenger is aangepakt dan? Nou, ik vind dat hij dat dat, dat wel. Het lijkt er wel op dat hij inderdaad strenger is aangepakt. Want ik bedoel, zo'n zo groot uh, rechercheteam uh, op zo'n uh, verdachtmaking. dan zeg ik dat, dat is, is buitensporig groot. Dus uh, dat, dat begrijp ik dus niet. Ja. En dan, daaruit zeg ik dus dan als buitenstaander. ja, hij is buitensporig hard ja. aangepakt. Want er zijn inderdaad observatieteams geweest, uh, tabs op telefoons en alles. En, en je vraagt je af, wat kan daar dan achter zitten? Waarom is dat dan? Ja, dat zou u aan het Openbaar Ministerie moeten vragen. Daar heb ik geen antwoord op. Nee, maar hebt u een vermoeden? Nee, nee. nee. Nee, nou ja, dat, dat blijft dus inderdaad een verhaal. Uh, en, en ja, u zegt ook eigenlijk van zo zwaar waren de verdenkingen nou ook weer niet. Ja, het enige wat, uh, wat, me dan, wat naar boven komt is dat uh, er uh, in het café, voordat hij het kocht... Uh, was dat een centrum van, uh, van drugshandel. Uh, dat ze dachten dat Kroon misschien deel uitmaakte van die drugshandel. Dat, uh, dat zou de enige verklaring kunnen zijn... Uh, dat ze met uh, zoveel uh, mankracht uh, zich op deze zaak hebben geworpen... Uh, vindt u eigenlijk dat justitie excuses moet maken als ze besluiten om niet in beroep te gaan, dus dat de zaak hiermee af is uh, aan, aan Kroon? Nou, dat, uh, dat zou. Mooi zijn, maar uh, nee, ik, ik, ik vind niet dat ze, dat, uh, dat, ze zou, dat zouden moeten doen. Als ze dat doen is het natuurlijk heel mooi, maar ik verwacht niet dat ze dat doen. Nee. Die zaak is natuurlijk uitgebreid uh, besproken in, in alle media ongeveer ook. Um, Kroon vrees dat zijn naam voor goed is besmet, zegt hij. Er zal altijd een zwarte deken over me blijven hangen. Um, is het inderdaad onevenredig geweest, de aandacht voor deze zaak? Ja, maar even terugkomen van, van dat hij uh, zijn hele leven verder besmet zal uh, blijven. Uh, ik denk zeker bij de militairen blijft overeind uh, de geweldige heldendaden die hij heeft uh, verricht in, uh, in, Af in Afghanistan. En uh, daar is zo ontzettend veel uh, respect en, uh, en, en waardering voor dat dat dus uh, toch uh, bovenaan blijft staan. En dit uh, wordt uh, in mijn ogen dus toch uh, snel vergeten. Uh, zeker denk ik door, door het gewone publiek, die zullen dit vergeten. En die zullen dan toch ook wel heel snel weer denken aan kroon als de, als de oorlogshelter, de man die, die Willemsorde heeft gekregen. Uh, ik begreep ook dat er op de achtergrond allerlei gulle gevers zijn geweest die geld hebben gedoneerd om, uh, nou ja, om, om op proceskosten te betalen, advocaatskosten uh, en ook deskundigen in te schakelen. Wat, wat, is dat, wat zijn dat voor mensen dan uh, op de achtergrond? Nou, dat zijn mensen die een groot gevoel voor rechtvaardigheid hebben. Die vinden dit is een onrechtvaardige zaak. En waren ze dus bereid om financieel daar een bijdrage aan te leveren. Dat is heel mooi. We hadden het net even over dat het in de media natuurlijk veelvuldig aan bod is geweest. En u zegt eigenlijk ook dat het onevenredig geweest Overigens heeft het kamp Kroon daar natuurlijk ook zelf wel aan meegewerkt. Ook in het eigen belang wel. We zagen de advocaat toch wel geregeld verschijnen in allerlei programma's. Nou, ik, ik vind niet dat je de media schuld kan geven van, van zoiets. De uh, media moeten gewoon uh, dingen naar buiten brengen die gebeuren. En dingen die, die ook uh, onevenredig veel, veel aandacht krijgen van het Openbaar Ministerie. Dat is natuurlijk ook weer een argument om daar veel aandacht aan te besteden. Dus ik begrijp best dat, dat de media daar veel, uh, veel aandacht aan geven. Ja, want er kwamen natuurlijk allerlei uh, hele, hele privé-details naar buiten ook in dat, in dat getuigenverhoor. Uh... Ja. ja, dat was natuurlijk heel vervelend dat, uh, dat niet de rechtbank uh, bereid was om een klein stukje achter gesloten de deuren te doen. Dat zou voor de privacy van, uh, van Kroon uh, wel een heel stuk plezieriger geweest zijn. Ja. Maar goed, ook daarvan heeft de advocaat steeds gezegd: van dat was ook nodig om, om hem uh, vrij te pleiten. Dus in die zin hebben ze dat ook wel weer gebruikt, natuurlijk. Nee, maar dat, de advocaat vond het dus heel belangrijk dat dat uh, naar voren kwam. Maar uh, het zou toch uh, netter geweest zijn als dan de rechtbank besloten hadden dat mm. ze dat stukje achter gesloten deuren zouden doen. Ja. Um... Op 4 mei, uh, zei Kroon, kan ik koningin Beatrix recht in de ogen kijken. Hij, hij, hij heeft dan een rondje bij die dodenherdenking. Uh, denkt u ook dat dat wederzijds is dat de koningin niet zal denken... ja, daar sta je wel, uh, maar waar rook is, is vuur? Nou, ik kan natuurlijk niet uh, in het gedachtekistje van haar <laughs> majesteit kijken. Dus uh, ik weet het niet, maar zij heeft in ieder geval wel heel veel uh, waardering... voor uh, de militair Kroon. Dat is, uh, dat is heel duidelijk. En dat zal ook blijven. Want nou, dat is toch uh, bijzonder om te zien. Je ziet, uh, ik, ik zie ook wat reacties op onze site binnenkomen op die stelling... dat mensen toch zeggen van ja, er waren wel heel veel toevalligheden... met die, met die drugs die dan toevallig in die, in die borstharen zat... maar die had hij dan weer aan zijn vingers gekregen... vanuit uh, zakjes die hij uit zijn café had gehaald. Uh, nou ja, kom, uh, dus die blijven wel. U zei ferm net van nee, uh, ik ga daar niet uh, ja op zeggen op uh, waar ook is vuur. Nou, dat, dat is, geldt niet alleen voor, voor dit geval, maar dat geldt ook voor andere vakken. Dat, dat wordt denk ik heel snel gebruikt. En, en dan worden het dus ook uh, toch een flink aantal mensen ten onrechte van iets verdacht. En die worden later vrijgesproken. En dan kan je wel roepen van, van ja, waar rook is er een vuur? Maar in een aantal gevallen is dat gewoon niet juist. Daarom zeg ik dus, uh, dat is dus niet juist. Want soms is het wel zo, maar, maar ook soms niet. Um, nog even over die, uh, die Willemsorde. Hè. Um, had Defensie dat ja. eigenlijk niet moeten voorzien? Uh, Kroon had dat café al. Uh, ja, je zou toch denken dat dat ook, allemaal, ook zijn privéleven uitgebreid gescreend wordt... voordat zo'n order wordt uitgereikt? Nee, volgens mij gebeurt dat niet zo. Uh, de commissie die, uh, die, die bestudeert of iemand uh, daarvoor in aanmerking komt... die richt zich uh, puur alleen op de feiten die daar gebeurd zijn. Dat onderzoeken ze heel nauwkeurig. want Dit onderzoek heeft twee jaar geduurd door, voor de commissie. Voordat ze dus tot het besluit komen, ja, hij verdient de militaire Willemsorde. En dan gaan ze niet uh, zijn privé uh, dingen er allemaal bij halen. Het gaat puur alleen het toekennen van uh, de daden die hij daar verricht heeft. Uh, die worden beoordeeld en uh, daarop uh, vindt dus uh, de toekenning plaats. Mm -hmm. Vindt u ook dat door deze hele toestand de Willemsorde in, in discrediet is gebracht? Nee hoor, dat vind ik niet. Nee, niet door Kroon hoor, maar ik bedoel ook door de aandacht ervoor en, en, en de eerdere verdenking ook aan zijn adres dan? Nee, ik, ik, ik vond de uitspraak van de vorige minister van Defensie op dit punt eigenlijk wel mooi. Eh, toen, die, toen, het, toen hij hoorde dus van het, uh, van het onderzoek en hij natuurlijk gevraagd werd wat vindt hij ervan. En toen zei hij, en dat vond ik wel een mooie uitspraak, van uh, uh, voor mij blijft hij een held... En uh, ja, dat, dat vind ik uh, heel mooi. En uh, zo wordt het ook denk ik in Defensie gezien. Van de, hij blijft, uh, hij blijft uh, een grote held. Eens een held, altijd een held. En, en na de uitspraak ja. zei Kroon zelf dat hij nog liever de Chora-vallei uh, in Afghanistan ja. weer ingaat... dan dat hij dit nog allemaal nog een keer moet meemaken. Ja. Nou, dat geeft wel even aan wat hij dan allemaal heeft meegemaakt. Me. Ja, nou, dat is duidelijk. Dat kan je ook aan hem zien dat hij er uh, ook best uh, behoorlijk onder geleden heeft. Want ik uh, vond hem de laatste tijd uh, niet zo goed uitzien mm. als... Uh, als uh, voordat uh, dat dit uh, gebeurde. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Blijft u uh, meeluisteren, dan kom ik graag bij u terug om de reacties even door te nemen. De stelling dus, het OM heeft Marco Kroon onevenredig hard aangepakt. Eens 65 procent, oneens 35. En er is door bijna 900 mensen gestemd. Stand.nl, Goedemiddag. Hallo. Zeg ik maar. oneens. Ik ben Michael Tier. Ik zeg, uh, waar kook is, daar is vuur. Waar kook is, is vuur. Maken. Je hebt een kroeg, een vriendin, kook en leger. ...en zijn wij aan de andere kant om het te bestrijden. Ja. Nou, probeer daar maar eens uit te komen. Als we deze jongen niet kunnen arresteren, dan kan je het wel vergeten. Ja. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het ook helemaal eens met de stelling. Ik, uh, ik, vind, uh, ik heb het een klein beetje gevolgd... ...en ik vind dat deze man wel verschrikkelijk door de mangel is gehaald. Terwijl er rechters zijn in Nederland die voor veel ergere dingen... ...heel, heel, heel, heel anders behandeld worden... En ik vond niet uh, ook tijdens deze rechtszaak dat er geen militair zat. Maar daar zat, een, daar zat een man die echt voor zichzelf opkwam. En ik heb echt diep en diep en diepe respect uh, voor, voor hem en die, voor die familie. Hoe, dat, uh, hoe dat ze zich hier hebben doorgeslaan. Want ik denk uh, dat dit vele malen erger is. Dat privéleven wat op straat is gegooid, dan wat hij daar in het buitenland dat kan, die voor zichzelf houden. Maar, die, maar hier werd gewoon, uh, hier worden dingen over straat gegooid. Nou, de lusten honden geen brood van vind ik. Het ging nergens meer over. Ik vond het heel erg. Goed zo, dank u wel. Stamper goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek vervolgens uit Haarlem. Ik ben het met de stelling oneens. En het sowieso ben ik het met de eerste spreker eens. Rook is vuur. En of je dan militair bent of niet, en dan hoor je veroordeeld te worden. Ja, maar goed, de, de, de, de, de, de uitspraak is nu dat hij is vrijgesproken juist. Dus ik bedoel, het is, ja, het is niet bewezen dat hij uh, dingen verkeerd heeft gedaan. In geval op dat drugsgebied niet al zoveel uitgeleiders van het Openbaar Ministerie meegemaakt. Dus ik denk dat deze daarbij kan. Ja, maar ja, goed, dan kan je dus nooit bij een uitspraak van een rechter neerleggen. Dan, dan, dan moet je die altijd nee, gaan betwijfelen. Het al wel waar, waar. Mijn mening is deze. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, u spreekt met Gerry Baumert, Heemstede. Ik ben het eens met uw stelling en ik ben het ook eens met de gast die u heeft. Ik vind dat er onevenredig veel aandacht is besteed in deze zaak... Kijk, die man is natuurlijk een held, want hij heeft gedaan... wat wij met z'n allen nooit zouden doen. En daarom kreeg hij ook die ribbersorde. Ja. Nou, die man heeft dus ook geen sigarenzaakje, maar een café. En die zit waarschijnlijk ook niet s'avonds puzzelboekjes in te vullen... na zijn vriendin op de bank. Van een niet. ander type. Nou, ja. dat die mensen een ander soort leven leiden dan de meesten van ons... dat kan ik me heel goed voorstellen, want anders was je niet zo'n held als hij geworden is. Ja. U vindt dat dat één op één te leggen is? Als je een held bent, dan heb je ook een roerig leven. Nee, ik vind niet dat je boven de wet staat... maar dat type man wat dit soort dingen doet, ja, daar hebben we er maar een paar van. Ja. Die zijn ook een beetje anders dan wij zijn. Ja, zeker, dank u wel. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, met Tijroel, daaruit spreekt u. Dag. Ik wil overigens zijn militaire prestaties helemaal niks aan afdingen... Maar ik denk juist dat hij heel prudent is behandeld. Vanwege het feit dat er een instantie geweest is die hem de militaire Willemsorde heeft geschonken. En, uh, graag, en niet graag wil zien dat ze dan iemand gedaan hebben die later waarschijnlijk dingen gedaan heeft die ook voor hun gemiddelde burger niet door de burger kunnen. Ja, dus u draait het eigenlijk om, u zegt van als hij die Willemsorde niet had gehad, dan was hij waarschijnlijk harder aangepakt. En, en, uh, dat denk ik. Ja, ja, dat is ook nog een keer. Klein... Ja, en, en ik en ik heb en ik heb net een, een, een reportage gehoord en een interview met het Openbaar Ministerie. En die interviewer die ging ver door in, in, in de vraagstelling waarom ze niet doorgereciseerd hebben, waarom ze dit, dit niet gedaan hebben. En dan zegt zo'n uh, vertegenwoordiger, ja we hebben we hebben de keuze gemaakt die we gemaakt hebben. Ja. ja, nou goed, ik vind dat u een goed punt hebt. Ga ik zo nog eens even voorleggen. aan meneer Koeziek, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Van der de ja, ik mijn nekharen reizen erbij te bergen, hoor. En uh, ik constateer dus dat iedere militair die met een rechter van dat niveau geconfronteerd wordt... en met die organisatie die justitie heet in dit land, uh, die wordt op zo'n manier behandeld. Ik heb zelf ook als ervaringsdeskundige dit meegemaakt. En een collega van mij die als getuige optrad, er werd ook afgebekt. En waar kent u elkaar van? Dat soort vragen, tendentieus allemaal. Mm. Ik ben blij dat meneer Kousy daar ook zit als generaal. En die ook zijn mening kan geven hierover. Ja. Maar bij mij is de maat zo vol. De rechtelijke macht en die knapen van justitie... dat zijn die figuren waar wij vroeger de studie voor betaald hebben. En toen wij met een geweertje op de Russen stonden te wachten... met onze poten in de klei... Die niet kwamen overigens? Ja, nou ja, goed. Maar die hadden ook wel kunnen komen. En dan waren wij paraat. En dan is een militair plotseling een held. En dat is geweldig. Ja. Maar Nederland heeft altijd een vuile manier van behandelen gehad van zijn militairen. En dat zien we nu ook weer. Ja. Met mensen die van missie terugkomen enzovoorts, enzovoorts. Kijk, het is die mentaliteit van deze mensen, van een bepaalde partij... He, die ja. op de Dam vroeger, en die studeerde op onze kosten. Ja. He, die vijgerde ook gewoon dienst en die worden ook minister zelfs. En die schoppen een generaal en een militair van hoog tot dus kan voor zich uit. Ja, ja, ja. He, ik hoop dat, kijk ik ben het niet gauw met de heer Wilders eens. Maar wel wat die rechtelijke macht betreft, maar dan koppel ik ook justitie aan. Die ja. tal van ja. fouten heeft gemaakt. De mensen be beschuldigd en ten onrechte in de gevangenis. Ja. He, ik ben zelf ook ten onrechte veroordeeld, weliswaar voorwaardelijk... He, op leugens van de ja. Stelboeven. Ja. Maar ja, houd je mond zelfs. Je moet nagaan, houd je mond. Uw punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag Matteo. Ik uh, ben het oneens met uh, uh, uw stelling. Ik vind dat justitie het recht heeft om te onderzoeken of iemand een misdrijf dan wel overtreding begaat. En tenslotte is hij uh, nu voor een van de beide zaken in eerste instantie vrijgesproken en voor het tweede toch veroordeeld. En waarom zou die dan verschillend moeten worden behandeld? Nog even, want over dat ene, dat drugsbezit... dat wogen ook het zwaarste natuurlijk... want dat zou, als hij als daar schuldig was bevonden... zou hij uh, ontslagen zijn uit het leger. Ja. Um, ja. U legt zich wel neer bij de uitspraak van de rechter hier... want u hoort ook heel veel bellers zeggen... ja, die zeggen, ja, goed, dat is nu wel gezegd... maar uh, eigenlijk geloof ik nog steeds niet dat het helemaal waar is. Nou, ik vind een, een rechtstreekende macht... die doet uh, uh, alleen maar uh, uh, zijn werk op basis van de, van de feiten en omstandigheden... En kijken of iets wettig en overtuigend is bewezen. In dit geval is dat niet zo. Dus heeft hij voor de ene zaak heeft hij vrijspraak gekregen. Afgezien van eventueel hoge beroepsmogelijkheden. Ja. Maar het tweede heeft hij wel in eerste instantie ja. een nieuwe veroordeling voor gekregen. Dat zijn die stroom, en waarom moet hij dus anders worden behandeld? Ja. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ralf Meijerland, goedemiddag. Nou, ik, ik, euh, ik ben het ook niet eens met de stelling. Ik kan me vinden in wat, is wat de vorige spreker zegt. Ik, ik, ik, even teruggaan. Ik had het raarder gevonden, erger, als ze niets gedaan hadden in dit geval. Waarom zou deze man. ...niet uh, voor de, voor de rechter gebracht worden als, de, als ze iets geconstateerd hebben. Los van het feit, deze, je moet twee dingen scheiden. Dit was een, misschien een, een voorbeeldig militair, een voortreffelijk militair... ...maar dat, dat gaat het hier niet om. Het gaat om wat hij in zijn vrije tijd, in zijn privéleven deed. En dan moet je de overweging maken in zijn positie. Moet jij in zo'n positie tevens cafébaas gaan spelen in een café... wat inderdaad in Den Bosch toch een heel beruchte naam had. De, de verantwoordelijkheid ligt hier volledig bij de heer Kroon zelf. Hij had dit moeten afwegen en hij had het altijd negatief moeten beslissen. Ik kan dit niet onder één noemer brengen. Dat, dat is het fout geweest. Dat moet hij zichzelf aanrekenen. En dan moeten we niet gaan jammeren over, over wat deze man aangedaan wordt. D daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben hem op. Dag. Nou, er zijn overal kooksporen bij die man aangetroffen, op zijn broek, op zijn hemd, overal. Ja, er zijn haarsporen afgenomen om te kijken of het daarin zit. Ja. Het zit er niet op, nee, het zit erin. In de haarwortel zit kook. Er is geen buisje bloed afgenomen, hebben ze niet gedaan. Ze hebben er geen in gedaan bij die jongen. Nou, vier en vijf maak komt aan. en hij kijkt de koningin, zegt hij weer recht in de ogen kijken. Ja. Nou, die man die moet gewoon doodschamen dat hij nog bij de commando zit. Ik begrijp niet dat die man nog de rest van zijn leven... Heeft. Nou, u, u, zit op de, u zit op de lijn waar ook eens is, is vuur. Dank u wel voor het bellen in ieder geval. We gaan snel terug naar Hans Kozien, want die heeft meegeluisterd... de voormalig bevelhebber van de landstrijdkrachten. Um, eigenlijk wat deze laatste meneer ook even zegt... Uh, maar eigenlijk die meneer eerder die, uh, verwoordde dat nog beter. Die zei misschien juist wel door die Willemsorde... is hij, is hij wat prudenter aangepakt dan, uh, dan andere mensen... die hetzelfde zouden hebben gedaan. Wat, wat vindt u daarvan? Nee, dat, nou, daar heb ik geen, geen enkel bewijs uh, voor uh, gehoord. En ook die opmerking van uh, nou, binnenkort 4 en 5 mei... en daarom moest hij nu gauw vrijspraak krijgen. Nou, uh, Zo werkt het misschien in sommige landen, maar gelukkig in Nederland uh, werkt dat niet zo. Nee, maar u hoort toch dat veel mensen niet heel veel vertrouwen hebben in zo'n uitspraak toch ook? Hè? Die, die zeggen, ja, de uitspraak is wel gedaan, maar ja... Wat moet ik er verder mee? Nou ja, het is, laten we zeggen, uh, je kan nooit uh, bewijzen dat iemand iets niet gedaan heeft. Je kan alleen maar bewijzen, uh, als je de argument hebt, dat iemand iets wel gedaan heeft. Dus, dus uh, ja, ik, ik begrijp best uh, dat mensen dat, uh, dat denken. Ja. En uh, theoretisch kan dat ook. Dus uh, ik heb daar ook geen, geen weerwoord op. En wat die ene meneer nog zei, uh, er ligt ook wel een verantwoordelijkheid bij Kroon zelf. Als je, als je weet dat je in een glazen huis zit, want dat zeggen die mensen die de Willemsorde hebben, uh, moet je dan inderdaad. Café beginnen? Nou ja, dat is uh, uh, achteraf gepraat. Uh, kan je zeggen dat. Uh, ja, het is de vraag of dat, uh, of dat zo uh, verstandig is geweest. En ik denk dat dat ook weer past bij, uh, bij de, de persoon uh, Koon. Dat hij uh, sommige dingen. Ja, redelijk impulsief doet, dat hij daar niet echt uh, heel lang over gaat nadenken van wat zijn de risico's en wat zijn, welke gevaren lopen erbij. En uh, hij vond dat een uh, goed plan, Vlas uh, in zijn omgeving en uh, nou, dat, uh, ja. dat café, dat wilde hij graag uh, gaan, uh, gaan runnen. Ja. Dat, ja. Of dat nou 100% verstandig is geweest, daar kan je inderdaad een ander oordeel over hebben. Maar dat is achteraf praten. En, en dat geldt ook voor die stroomstootwapens, want daar is natuurlijk wel voor veroordeeld. Nou, dat is gewoon de wet overtreden. En het is terecht dat hij, daarover dat hij daarvoor veroordeeld wordt, want dat kan gewoon niet. Dat geldt voor elke, elke persoon in Nederland... Dat, kan niet. Ja. Uh, dat is toch de moeilijkheid denk ik, geweest in deze hele zaak voortdurend. Want ik denk dat niemand zal, uh, iets, iets wil afdoen aan de heldendaden die hij daar ginds verricht heeft. En eigenlijk zou je dat helemaal los van elkaar moeten zien. Maar goed, in deze zaak ging het allemaal een beetje door elkaar lopen. En u wilt ook vooral focussen op dat heldendom, hè? Nou, dat is alleen maar persoonlijk dat ik uh, ontzettend onder de indruk ben... Wat... Ben van wat hij allemaal gepresteerd heeft. En uh, de landmacht is uh, de lust in zijn leven uh, naast uh, zijn vriendin. En dan zeg ik van, dan ben ik blij voor hem dat hij uh, daar kan blijven. Ja. Ik denk dat er vanmiddag wel een feestje is in een bos. Nou, zeker weten. <laughs> Goed. Dank voor, het, uh, voor uw bijdrage aan stand.nl. Hans Koersi. Uh, de stelling het OM heeft Marco Kroon onevenredig hard aangepakt. 64% eens, 36% oneens. En er is door bijna duizend mensen gestemd. We gaan snel naar... Het Rembrandtplein, dat ligt volop in de zon natuurlijk in Amsterdam. Jan Mom zit daar voor de onderwerpen van Vrijdagmiddag Live. Jan. Jan-Jaap de Graaf, de graaf, directeur van Natuurmonumenten... die komt uitleggen waarom natuur ook een rechtse hobby moet zijn. We gaan het hebben over het huwelijk. Het huwelijk van Prince William en Kate Middleton wordt meer gekeken op TVP dan naar de finale WK voetbal. Debatteren over de vraag of uitkeringen van Nederlanders in het buitenland gekort mogen worden. Frank Groothoff recenseert onder andere Zorro. En natuurlijk staan er eens de Fries en haar vrienden voor de satirische blokken. Frits Barend over de sport, de column van Justus van Oel. En live muziek, Nederlandstalige zool. Dit keer van Nanda Akkerman, zo direct in vrijdagmiddag. Dus als u aan de vijver zit, de visvijver of in de tuin of op de balkon, zet die radio gewoon lekker aan vanmiddag. Uh, tot uh, uh, half vijf is hier de jam met vrijdagmiddag live dus, zometeen. Ik wens u een prettige vrijdag verder, prettig paasweek graag tot maandag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Vanavond van 7 tot 8, Manschade. Journalist Mac van Winter schreef een boek over de wereld achter ons eten. Zelf paasbrood bakken, hoe vers zijn verse eieren. En een reportage uit Frankrijk over het wereldberoemde Cullifestival festival Toké Luister naar Mangiade. Vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Morgen bij BNN op 1, Comedy Live. Tien talentvolle acteurs en comedians spelen live comedy sketches... over het dagelijks leven en de actualiteit. Het is gewoon dat ik heel erg uh, gespannen ben. En zit zitten daar zo serieus. Ik ben een arts, hè? Wat moet ik dan doen? Lachen? Je heeft kanker in je knie. Comedy Live. Morgen om tien over half tien. Comedy Live. Bij BNN op 1. Dit is Radio 1.